Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het aantal vacatures neemt sneller toe dan eerder voorspeld... dankzij de economische groei. Volgens het UWV groeit vooral het aantal flexbanen snel. Het gaat dan om tijdelijke contracten, uitzendkrachten en zzp'ers. De uitkeringsinstantie verwacht dit jaar bijna een miljoen vacatures... dat is bijna evenveel als voor de crisis. De Europese Commissie waarschuwt Facebook en andere sociale media... om meer te doen tegen nepnieuws... Doen ze dat niet, dan gaat Brussel zelf maatregelen nemen. Dat zei de Eurocommissaris voor Technologie in een interview met Financial Times. Volgens hem kan het publiek het vertrouwen in sociale media verliezen door nepnieuws. Een voorbeeld daarvan is het bericht dat de paus Donald Trump steunde, wat niet waar bleek te zijn. Dit jaar hebben universiteiten meer studenten dan ooit. Het gaat om 265.000 studenten. Dat is een stijging van 2,6 procent vergeleken met het jaar ervoor. Het komt vooral doordat meer VWO'ers doorstromen naar een universitaire studie en er flink meer buitenlandse studenten naar Nederland komen. Vooral opleidingen in de sectoren techniek, natuur en landbouw zijn in trek. Een ex-militair uit Kaatsheuvel die vorig jaar zijn vrouw doodde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Hij bracht in maart vorig jaar zijn vrouw met extreem veel geweld om het leven terwijl hun kinderen boven lagen te slapen. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 15 jaar geëist vanwege moord. Maar de rechtbank in Arnhem vindt niet dat er sprake was van voorbedachte raden... en veroordeelde de man voor doodslag. Bij een kettingbotsing in Frankrijk zijn zeker 65 mensen gewond geraakt. Vijf van hen zouden zwaar gewond zijn. Bij het ongeluk op de A13, vanochtend vroeg, ten westen van Parijs... Werden, waren zeven voertuigen betrokken, waaronder twee bussen en een vrachtwagencombinatie... Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het weer. In het noorden nog wat regen. Vanmiddag is het vaker droog, maar blijft het wel bewolkt. In het noorden wordt het 3 graden. In het zuiden kan het 8 graden worden. Morgen vrijwel droog en ongeveer 5 graden. Dit was het NOJS. Je... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Welkom bij weer twee keer Zandvoort. Twee uur, moet ik zeggen, Zandvoort, Lunst. En wat een wijs besluit heeft u genomen om af te stemmen op Radio Zandvoort, toch, Dolly? Dat, dat kan ik uh... helemaal niet ontkennen, inderdaad. <laughs> nee, maar gezellig dat u er weer bij bent. Zo is dat. Ja, we gaan er weer een leuk programma van maken. En uh, ik heb vandaag een, een beetje een verrassingsitem. Oh, Want u kunt een leuke prijs winnen vandaag. Oh, dus oh. ga zeker nergens naartoe... Blijf lekker dicht bij de radio en luister naar wat wij straks te bieden hebben. Gaan nou, we natuurlijk muzikaal van start, luisteraars. Eh, vandaag doen we dat. Eh, we komen alles samen met de Beatles. Come together. together. Nou, Dolly en ik zijn al samen hier uh, zojuist binnengetreden in de studio ja, van Radio ja, ja, lekker bakje koffie erbij. <laughs> ja, <laughs> ik nog niet. Nee, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik was een oh, beetje laat vandaag. Heb je alleen maar van mij koffie ingeschonken dan? Ja, hey, want nou, wat het precies. begon al, ik ja. was te laat. Hé, hey, maar ja. luister, want uh, ja. de verwarming is nog een beetje koud hier. Je zegt, uh, nou ja, hij begint dan wel warm te worden, maar het is een ijspaleis. Nou, weet je wat, je wat we dan doen? Als we nou een lekker dansnummer opzetten... dan gaan we even zwieren en zwaaien met z'n tweeën. Dan zijn we zo warm. Ja, toch? Hé, hey, maar had, jij, jij had je stalen horen ook meegenomen? Dan? <lacht> hey, onze Dolly, ja, langs al zijn leven is jarig geweest. Door ja. nog van hartige gestuurd. Ja, dank je wel, Had je een leuke dag? Ja, ik had een hele leuke dag. En ook een ja. hele leuke nacht, heb ik begrepen. Nee, dat is er niet van gekomen, Charles. Voor die onzin ben ik echt te oud. Charles had me vier prachtige mannen toegestuurd. Maar ja, dat kan ik niet meer aan, mensen. Ja. Dat, dat gaat me boven mijn bedje. Wou ik mijn petje bedoel ik. Boven je bedje, ja, ja, ja. ja. Wishful drinking hoor. Je? Take it easy, Dorry. Take it easy. Uh, een groep die heette de... Weet je dat, Donnie? Geen heet? idee. Je, het klinkt uh, wel uh, heel bekend. Maar. Ken jij uh, het nummer Refractions of My Life? en Rainbow en zo, die nummers allemaal. Ja. ja. Eet jij ja. wel een jam op je brood? Ja. Want de Engelse naam voor sham. Ja. Marmalade? Ja. ja. <laughs> Kijk zo Ga ik door voor de hoofdprijs. Zo komen we er ook, hè? Nee, we gaan het over prijzen hebben, luisteraars. Want moeten ze pen en papier pakken, Dolly? Hebben ze dat nodig erbij? Met de prijskraag? Um, uh, nou, uh, op zich is pen en papier niet nodig, maar het is misschien wel heel handig om alvast ons telefoonnummer te noteren, zodat u. Als eerste en als de kippen erbij bent strakjes. Mm -hmm. Ons telefoonnummer is 5730393. En om kwart voor één ga ik u vertellen waar al dit uh, mysterieuze geoude neel over gaat. Ja, maar best. Ja, ja ik, heb, ik weet het al natuurlijk. Ik ga het ja, niet, ik ga het niet zeggen. Maar ja. het is echt de moeite waard, luisteraars. Dus uh, luister vooral en, en wees attent. Ja, Het ja. is een moeilijke vraag die je gaat stellen. Doe je, of, of, zeg ik ga je... helemaal geen vraag stellen, denk ik. Oh. Je gaat op of, zal andere... ik, of zal ik er een vraagprijs van maken? Nou ja, je hebt het over een prijsvraag. Toch? Nou, nee, ik, ik, mag, ik mag iets weggeven. Ja. Ik mag iets heel moois weggeven. Ik kan er een prijsvraag van maken. Nou ja ja, ja, ja, ja. Nou, gaan we even brainstormen, Charlotte, oh. tijdens het volgende nummer over een leuke vraag? Oh, het volgende nummer, Ja. <laughs> <laughs> nee, maar eh, eh, luister, ik had, ja, ik had, ja. een, ik had een, een mooi nummer klaargezet van, uh, van de groep Bread. Ja. Uh, met zanger David Gates. Daar ben ik een fan van. Dus, uh, nou, daar komt hij. Oké. Okay. There's a reason for the life that you live. David Gates, de leadzanger van de groep Brad. Uh, samen met zijn groep Brad, die heel veel hits hadden in de, in de jaren 70... zeg maar zo, rond uh, 1972, 1973 kwamen ze heel veelvuldig op de radio voorbij... met allerlei prachtige uh, ballads, maar ook vlottere uh, nummers... zoals u er juist uh, eentje van, uh, van hoorde. Nu of nooit, zegt Herman van Veen...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 Hou ik steeds meer en meer hou ik steeds meer en meer en meer en meer van jou En je raadt nooit of nooit Hoe diep ik in mijn hart was Om eer bij jou te zijn Want als je bij me bent Als je maar naar me lacht Verdwijnt mijn kleinste pijn Maar mocht het nodig zijn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 Ja, prachtig nummer van, van Herman van Veendol. Uh, jij, jij bewaart daar ook goede herinneringen aan. Of, of uh, misschien dat je dat uh, regelmatig thuis draait. Of misschien is er wel een artiest die dat speciaal voor jou zingt. Ja, ja, die is er, die is er. Ja, ja mijn, mijn allerliefste Lea, die, die kan dat nummer zo verschrikkelijk mooi zingen. En ik ben altijd zo ondersteboven van Herman van Veen... Maar ik zeg, ja, Lea, als je dit nummer zingt... daar verbleekt hij toch wel een beetje bij, hoor, Herman. Ja, is het zo. Zo, dat kan ze zo prachtig zingen, dit maar nummer. Maar heeft ze dan ook een orkestrek daarvan of zo? Of, of doet ze dat op gitaar? Of, of, hoe doet ze dat? Uh, uh, uh, nou, dan zoekt ze dat nummer op op YouTube. En we hebben, ze heeft een poosje geleden de muziekband gekocht van. Ja, dat bedoel ik. Dus, ja. dus zij is een orkestrek ervan. Okay. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, Nou, dan, dan klinkt het natuurlijk nog mooier. Maar ja, is... geweldig, geweldig. Ja. Ja, ja, ja. Ze moet het maar een keer live komen zien. Hier, oh ja, een... nou dat wil ze wel hoor. <laughs> Leuk, daar hou, aan, daar hou ik je aan. Ja, dat is goed. <laughs> Even voor de luisteraars en ook voor jou. Uh, ja. Volgende week om deze tijd ben ik waarschijnlijk al geopereerd. Dus ik ben, ja. Ja, ik ben er volgende week op maandag, ben ik er echt niet. Nee. Uh, ik, misschien heb je iemand die, die mij gaat vervangen door je? Of ga je het zelf doen? Of? Uh, nou, zelf, uh, ik heb al zo lang niet meer geschoven. Ik heb ook geen idee meer hoe dat moet. En ik zeg altijd, laat die we... dolly me schuiven. Nou ja, ah! goed. Nou. Ja, nou dan, dan moet ik weer eventjes in de leer gaan bij iemand. Uh, ja, nou ja, misschien heb je ook uh, wel collega's, uh, technici die dat voor jou willen ja, doen bij, ja, voor een keertje. Nog, ja, ja, moet ik nog even, Kijk eens, even achterheen. Kijk als onze collega ja. Willem Bruis nou uh, uh, uh, nachtdienst heeft, ja. dan moet hij gewoon opblijven zo oh. <laughs> Toch? Zo pakken, ja, we, ja, dat. Zo ja, pakken ja. we dat gewoon aan. Ja, zo doen wij dat gewoon. Ja, even ja. Vrolijk plaatje voordat het nieuws uh, zo direct voorbij komt. Esso, Besso. Paul en Kaart. Go for it, of Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, het regionale nieuws van 30 januari 2017. En uh, ik moet u meteen gaan vertellen, luisteraars... mocht u uh, richting Amsterdam moeten vandaag... dan uh, gaat er een probleem optreden mocht u, als u dat met de trein zou willen doen. Want op het traject Haarlem-Amsterdam-Sloterdijk rijden geen treinen... Er is een vrachtwagen tegen een spoorviaduct gereden, dus daardoor is het hele traject gestremd. En uh, Het viaduct wordt natuurlijk op schade onderzocht en treinreizigers moeten rekening houden met meer dan een uur extra reistijd, al dus de NS. De reizigers tussen Amsterdam, CS en Beverwijk kunnen omreizen via Zaandam en wie van Amsterdam centraal naar Haarlem moet kan het beste via Schiphol reizen. is de eerste grote Nederlandse gemeente... waar de schillenboer weer door de straten rijdt om groen afval op te halen. En dat gebeurt daar twee keer per week. Doordat er veel huizen in het centrum geen tuin hebben... zijn er ook geen groencontainers... terwijl de huishoudens natuurlijk wel groen afval produceren. Nou, en GroenLinks... Jeetje, wat een groen allemaal. GroenLinks-raadslid Siggy Klaassens kwam op het idee... om de schillenboer te herintroduceren. En tot nu toe zijn er positieve reacties van de bewoners. De eerste hulp bij zee zeezoogdieren Noordwijk... heeft zondagochtend twee zeehonden van het strand gehaald. De eerste zeehond lag op het strand bij Noordwijk... en de tweede zeehond lag voor een strandpaviljoen in Zandvoort. Bij een van de zeehonden is longworm vastgesteld... Beide beesten zijn na de eerste verzorging naar zeehondencentrum Pieterburen overgebracht. Afgelopen week zagen politieagenten tijdens de nachtdienst... twee Duits getekende snelle voertuigen door Zandvoort rijden. Op het moment dat de agenten beide voertuigen controleerden bleek dat alle inzittenden de Nederlandse nationaliteit hadden... en een forse waslijst aan politionele en justitiële documentatie hadden opgebouwd. Een van de mannen kon zich niet legitimeren en werd op grond daarvan aangehouden... en overgebracht naar het cellencomplex in Haarlem. En tijdens de insluitingsvoering bleek dat de man meer dan 5000 euro contant geld en een horloge met een geschatte waarde van 13.000 euro bij zich droeg... Uit de systemen bleek voorts dat de man naar alle waarschijnlijkheid geen werk of inkomen heeft. De man is in verzekering gesteld en na de herkomst van het geld en het horloge zal door de financieel-economische recherche van de politie in samenwerking met andere diensten een onderzoek worden ingesteld. Een automobilist is zondagochtend omstreeks kwart voor negen aangehouden op de Verspronkweg in Haarlem nadat hij tegen meerdere geparkeerde voertuigen was aangereden. Niemand raakte gewond. De man is na een eerste blaastest aangehouden omdat hij vermoedelijk te veel had gedronken. Een deel van de Verspronkweg was door het incident tijdelijk afgesloten. En dan uh, moeten we toch weer helaas een waarschuwing uh, naar u toe brengen. Uh, Bloemendaal.nl meldde dat er weer slachtoffers waren van babbeltrucs. Omstreeks uh, kwart over zeven dit weekend belde een vrouw aan bij een slachtoffer. Zij vertelde het slachtoffer dat ze bloed kwam prikken. En het slachtoffer liet de vrouw binnen. Aanvankelijk wilde de vrouw dat de patiënt ging liggen. Maar omdat zij dat niet wilde, werd ze in een stoel neergezet. En de vrouw rommelde wat bij hun bureau. Maar omdat het slachtoffer er met het rug naartoe zat... kon ze niet goed zien wat er gebeurde. Na zo'n tien minuten zei de vrouw dat ze een koffertje uit haar auto moest halen... en verliet de woning. Maar zij kwam niet meer terug. Later bleek de bovenverdieping te zijn doorzocht... door vermoedelijk een tweede dief. Uit de woning werden sieraden gestolen... En de verdachte is een blanke vrouw die gebrekkig Nederlands sprak, maar wel netjes gekleed was. Ze had donker haar in een klein staartje en was ongeveer 1,60 meter lang. Inmiddels is ook een aangifte binnengekomen vanuit Heemstede, waar mogelijk dezelfde verdachten actief zijn geweest. Bent u slachtoffer geworden van deze mensen? Of krijgt u ze aan de deur? Neemt u dan contact op met de politie op telefoonnummer 090088 4-4. En dat was dan het regionale nieuws voor nu. Om half twee wat, weer wat meer. Dan is het als altijd tijd voor het weer met Dolly en Perik. Ja, het is vandaag over het algemeen bewolkt. En vanochtend valt er nog geruime tijd regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanmiddag is het droog. De wind draait naar noord en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Vanavond is het bewolkt en komende nacht klaart het geleidelijk op. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De wind waait zwak tot matig en draait van noordoost naar zuidoost... en de temperatuur gaat dan stijgen naar een graad of 7. En dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. Meer. dat ondraaglijk gevoel, dat zo diep van binnen, als je haar zo meer. We nooit meer mag je mij laten gaan. Een leven alleen, dat kan ik niet aan. Het was al veel te lang doelloos, mijn hart zo gevoeld. Samen met Replay, dat was het liedje van de Sidekick. Zo dadelijk luisteraars, kwart voor even, Dan gaat het allemaal gebeuren. Dus wees uh, alert en luister, blijf luisteren naar je hem antwoordt. Zo dadelijk uh, heeft u de gelegenheid om een, uh, ja, een unieke prijs te winnen. En, uh, onze Dolly gaat u daar straks alles over vertellen. We gaan eerst nog even naar het park, net als afgelopen zaterdag. Dat doen we met Chicago. Het is kwart voor één geweest al zelfs. En uh, ja, onze die gaat u informeren over uh, toch een unieke uh, aanbieding. Hè? Of, uh, gratis. Het is gratis. Het is gratis. Het is gratis. Ja, je moet er wel wat voor doen natuurlijk. Je krijgt het niet zomaar. Want voor niks gaat de zon op natuurlijk. Maar een kleine, zeer kleine moeite. Wat gaan we weggeven? Wij mogen weggeven twee tickets voor het concert van Edwin Rutte aanstaande zondag... in de Grote Krocht, aan de Grote Krocht hier in Zandvoort. In het theater. Uh, hij gaat daar optreden in het kader van uh, Jazz in Zandvoort. En uh, mocht u die twee kaarten willen winnen... en trouwens, het zijn niet alleen die twee kaarten... u wordt daarna ook nog eens getrakteerd op boerenkool met worst. En dat alles voor twee personen. En het enige wat wij u vragen om te doen... is de volgende vraag te beantwoorden. En dan mag u inbellen naar de studio. De Stichting Jazz in Zandvoort. Zij organiseren al jaren ieder jaar... weer een hele reeks van prachtige jazzconcerten. En onze vraag is nu... van wie is het initiatief? De Stichting Jazz in Zandvoort. Weet u dat antwoord? Belt u ons dan even op op telefoonnummer... 57 303 93 en uh, weet u het antwoord, dan krijgt u natuurlijk de twee kaartjes. Nou, Dolly, herhaal nog maar een keer het telefoonnummer. 5730393 93. En het gaat dus om de, de organisator van de, de jazz-evenementen hier in de krocht in Zandvoort. De, ja. hoe, hoe hij heet gewoon, hè? Ja. ja. Wat is zijn naam? Ja, het heeft niks met de melkboer te maken. En het heeft ook niks met de, met de loodgieter te maken. Nee, nee, nee, nee. Totaal nee, nee. ander beroep. Totaal ja. ander beroep. dan draaien en als het kan dan graaien blijf goed in het donker staan altijd klaar om weg te gaan als je zou veranderen als je dat kon doen als je kon veranderen Ja, wat zou jij doen? dit is natuurlijk meer be bedoeld voor kinderen. Het is wel Edwin Rutte. Maar ik, wil, ik zocht eigenlijk een stukje jazz. Want ja. ja. Dat gaat hij dan natuurlijk brengen daar in de krofje. Ja, ja, ja, ja, ja, het is inderdaad geen kinderprogramma. Nee. Hij gaat echt, want het is natuurlijk een fantastische uh, jazzartiest. Ja. En uh, dat gaat hij ook brengen aanstaande zondag. Ja. Eh, nou, ik ja. heb toch iets gevonden? Misschien ja, heb je wat dit, gevonden? Ja, volgens ja? mij uh, past dit er beter bij. Desk of Twilight time Steals Across the meadows Of my heart High up in the sky The little stars Collide Always Reminds Reminding me that we're apart. You wander down a lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday The music of the year Nou, dolly, dit was waarlijk uh, onze Edwin Rutte. Nou, klinkt het prachtig of niet? Ja, staar dus. Ja toch? Ja, dus, uh, nou, wil je er graag naartoe en wil je twee kaartjes winnen... voor aanstaande zondagmiddag? Concert start om half drie. En uh, daarna ook nog lekker even blijven hangen... om gratis de boerenkool met worst te eten... die ook beschikbaar is gesteld door uh, Theo Smit... van uh, de Grote Krocht... Bel dan op nummer 5730393 als je het antwoord weet op de volgende vraag. Wie is de initiatiefnemer van Stichting Jazz in Zandvoort? Bel 5730393. We zijn er tot twee uur. Nou, en uh, uh, als je daar met je, met je vader heen wil... dan moet hij ook wel je vriend zijn, vind ik, hè? toch? Altijd. Zo is dat. Ja.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 Someone so different is a soul like me Know my father like the way that you know me. Some life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I want to tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. Jongen, Dolly, wat gaan, uh, gaan gaat zo'n uurtje toch snel voorbij, hè? is toch niet normaal, joh? Het is alweer om. Het ja. gaat harder dan ik heb ik aan, hoor. Ah, <lacht> wat da een brug! <lacht> ja, daarmee sluiten we af, luisteraars, het eerste ja. uur van Zandvoort-Lunst. En, uh, nou, Dolly, we hebben nog geen mensen gebeld voor de prijsvraag? Ja. Nee, maar die zijn natuurlijk allemaal aan het druk aan het zoeken... wie nou in godsnaam die initiatiefnemer van Stichting Jess in Zandvoort is. Want wie wilde nou niet die kaartjes winnen voor Edwin Rutte zondag? Zo is dat. Nou, bij 730393. Kijk, ja. ik haal dit nummer. Ik heb mijn handen op je heupen. maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het wind. Ik heb het geprobeerd. Maar hoe ik het ook wend of keer, een huis beschermt niet meer, het regent harder dan ik heb.